keer dan van Flitsmeister met op dit moment geen vertragingen en ook geen flitsers? You music, you ja, hoeveel miljoen kilo denk je dat er is gestrooid vanaf dinsdagavond? Ga je zo het antwoord geven? Eerst David Geraak. Thank you and stay. Een hele goede nacht. Het is uh, 7 over 1. Hopelijk heb je er een uh, heerlijke dag op zitten. Het kan ook zijn dat je natuurlijk net aan je dag begint. Dat kan ook. Eén ding waar we niet onderuit komen is de sneeuw. Ja, het, het was vandaag code oranje. Het bleef ook maar sneeuwen. Het hield niet op. Nou, gelukkig verliepen de avondspitten allemaal rustig. Er waren geen grote ongevallen. Ook even een shout-out, moeten we even doen, naar alle strooiers. Ik las namelijk dus dat er 12 miljoen kilo aan zout is gestrooid sinds dinsdagavond. Ja, ja, ja, dus shout-out. Um, hoewel er natuurlijk geen code hier meer is, ligt er nog wel wat sneeuw. En het is vandaag vooral heel glad. Dus doe alsjeblieft veilig. Kijk uit met lopen, rij voorzichtig. Want het ziet er allemaal wel helemaal fantastisch mooi uit. Maar het is nogal verraderlijk. Ja, en over rijen gesproken, misschien wist je al, maar je kan dus boetes krijgen als je sneeuw op je auto hebt liggen. En er zijn vier soorten boetes die uit worden gedeeld wat betreft sneeuw en je auto. En ik kan je vertellen, die zijn fors. Ja, die zijn echt fors. Dus die ga ik zo even met je do doornemen. Schilt je weer een boete, kan je dat geld weer voor andere leuke dingen gebruiken. Laten we heel eerst even, even opwarmen met deze zomerzit. Kanga bij Q. Come on, your body, baby, do that, no, you can't control yourself you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 Alex Warren en Eternity. Ja, voorlopig zijn we nog niet klaar met uh, Winter Wonderland. En eerlijk is eerlijk, het ziet er allemaal prachtig uit vanuit je warme woonkamer. Maar zodra je naar buiten moet, wordt het ineens toch een ander verhaal. Ik bedoel, je moet extra tijd incalculeren naar je bestemming... want ja, je rijdt een stuk langzamer. En dan moet je vooraf ook nog eens je auto sneeuw- en ijsvrij maken. Het is misschien wel het meest irritante klus van de ochtend. Maar geloof me, sla er maar niet over. Want doe je dat wel, dan kan het je duur komen te staan. Ja, Nu wist ik het zelf niet, maar er zijn dus vier boetes... die je kunt krijgen voor rijden met sneeuw. En ik dacht, ik doe even een top vier... Waarbij 1 de hoogste boete is. 4. Ja, je ruiten ijsvrij maken is ook niet wat je, wat je standaard doet. Maar vergeet ook niet je spiegels. Want als je uh, je spiegels niet ijs of sneeuw vrij maakt, dan riskeer je een boete van 180 euro. 3. Ja, een klein beetje duurder is je kenteken. Dus 190 euro kan je aan je laars, laarsgelap krijgen... als je, je kenteken dus niet goed zichtbaar is. 2. Ja, ik zei het net al... maar je ruiten vrijmaken van sneeuw en ijs is heel belangrijk. Dus de helft ijsvrij maken heeft geen zin. Want anders heb je kans dat je een boete krijgt van... 300 euro. Eén. Ja, En dan de hoogste boete... het dak. Rijden met een uh, witte hoed op je auto... is, uh, ja, is een echte een hoge boete. Het kan maar liefst 490 euro gaan kosten. En dat komt omdat rijden met een losse lading niet mag. En sneeuw wordt gezien als losse lading. Want het kan er vanaf waaien... en op de voorruit van een achterligger, uh, achterligger belanden. Dus even een veeg over je dak... voordat je wegrijdt. Ik zit zo een beetje op te sommen. Uh, reken maar een kwartier extra in je ochtendroutine. Maar... Onthoud vooral, een schone auto in de ochtend is een stuk gezelliger dan blauw en vlop de volgende dag. Tells me to stop feeling, feelings I feel about us. Mm -hmm. Tried to fight it, but it's never enough. My heart is hurting it's more than a crush. Cause I'm frozen in emotion, and my head tells me to stop. But my heart goes.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 Olivia, near by Q, so easy to fall in love. Woensdag op donderdagnacht, dat kan maar één ding betekenen. Het is weer tijd voor de nachtwedstrijd. Ja, even simpel en kort uitgelegd. Ik ben op zoek naar de luisteraar met het meeste of minste van iets. Zo was ik vorige week op zoek naar de luisteraar... met de meeste ongeopende chats in WhatsApp. En toen uh, sprak ik Sandra en zij won die nacht de nachtwedstrijd. hoeveel heb jij er? Ik heb er 126... 126. Ik hoor het ook van familie, mijn ouders, mijn broers en zussen. Oh. Die zeggen het ook. Van ja, je moet echt gewoon meer reageren. Oh, oké. Okay. Ik vind het niet leuk. Nee, mensen <laughs> hebben er echt last van ook dat je niet reageert. Of soms ja. Nou, jeetje. Ja, deze nacht weer een nieuwe ronde, een nieuwe wedstrijd en een nieuwe oproep aan jou als nachtluisteraar. En dit keer gaat het om iets waar je, je mobiel even voor erbij moet pakken. Het gaat over je tabbladen op internet die je open hebt staan in je telefoon. Ja, ik ben vannacht op zoek naar de luisteraar met de meeste geopende tabbladen op zijn telefoon. Dus pak je mobiel erbij, open de Q-app en stuur me hoeveel open tabbladen jij hebt in je telefoon. Dat kan dus zeg maar als je naar de je internet-app gaat. En dan kan je, als het goed is, kan je onderin kan je klikken op... Uh, nou, bij uh, iPhone is het drie puntjes. En dan staat er onderin alle tabbladen. En dan klik je erop en dan zie je onderin zie je staan hoeveel tabbladen er open staan. Uh, dus kom maar even door. Stuur me even hoeveel jij er open hebt staan. Wie weet win jij de titel winnaar van de nachtwedstrijd van deze nacht...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 Out. You remind So bad Cause living with me must have damn near killed you And this is how you remind Governors en Clement Douglas en Blessings. Nou, je hebt twee soorten mensen. Of je bent iemand die elke keer een nieuw tabblad opent, tabblad opent om iets te zoeken. En het aantal tabbladen stapelt zich op. Of je bent iemand die elke keer alle tabbladen gewoon wist. Ja, ik ben vooral benieuwd naar jou. Ik ben deze nacht tijdens de nachtwedstrijd op zoek naar de luisteraar met de meeste geopende tabbladen op zijn of haar telefoon. Goeiedag, Johnny. Hey, goedenavond. Goedenavond. Ja, ik ben op zoek naar de luisteraar met de meest geopende tabbladen op uh, zijn of haar telefoon. Nu kwam jij met een aantal, toen dacht ik, <coughs> dat is niet veel. Maar ja, wie niet nee. wagen, wie niet wint, hè? Ja, ik heb er eigenlijk maar twee. Je hebt er maar ik twee? Ik hou hem altijd netjes op. Ja, jij wist elke keer, je spuit hem elke keer omhoog en dan uh, wist je. Ja, ja, klopt. Ja. En vind je dat lekker gevoel dat het allemaal een beetje opgeruimd is in je telefoon? Ja, dat wel. En het gevoel stiekem data, hè? Dus, uh, oh, dat is dat zo? Dat wist ik niet eens. Ja. Oh, kijk. Is ja. gelijk een tipje. Oh, oké okay, Dat is goed om te weten. Uh, Johnny, twee, twee uh, tabbladen. Uh, ja. Uh, zoals ik al zei, wie die waag niet wint. Want als niemand anders verder appt, dan zou jij de winnaar zijn. Er is alleen iemand die wel eroverheen gaat. Oké. Okay. Dus dat is een beetje jammer. Maar ik wil je onwijs bedanken voor het appen en voor je tijd om te bellen. Ja, helemaal goed. Dankjewel, hè? Oké. Okay. Doei. Ja, we gaan gelijk door naar Lars. Goeie nacht. Hoi Lars. Lars, jij hebt daar iets meer dan twee. Ja, ietsjes, uh, ja. Je hebt er drie, een gapje. Hoeveel heb ja, je er? Ik, uh, ik uh, schrok er wel van toen ik even naar keek, inderdaad. Ja. 32. 32. En mag ik vragen wat het laatste is dat jij hebt opgezocht? Dat is een goede vraag eigenlijk. Of heb je ze ondertussen allemaal gewist weer? Dat is een een model de van Schiphol trouwens oh ja, oh, ja wat is natuurlijk chaos allemaal nu dus jij dacht ik moet ja. even kijken hoe, het, hoe de stand van zaken zijn daar nou ja ik, ik sta er momenteel zelf dat ben je niet ja ik, ik zit op de kraan de sneeuw weg te laaien oh oh oké okay. je bent al aan het werken echt ja ah is het een beetje te doen daar dan uh, nu wel. Het is ja. nu heel rustig. Ja. Oké, okay, ja. gelukkig. Hey, 32 tabbladen staan open. Uh, ja, we gaan al een beetje langzaam omhoog. Ja, dan gaat er iemand al over jou heen alweer. Ah, jammer. Dat jammer. is inderdaad helemaal. jammer, ja. Maar Lars, uh, thanks voor je, je tijd en uh, werk ze daar dan. Ja, helemaal super. Thanks. Dank je. Doei, Ja, dan gaan we gelijk weer door. En dan gaan we gelijk naar Joyce. Even kijken, Joyce, goeie... Go oh, wacht even, gaat dat goed met Joyce? Ja, nee. Wacht even, twee seconden, het gaat helemaal... Ja, nu heb ik Joyce aan de lijn. Hallo Joyce. Hi, goeienacht. Goeienacht. Hey Joyce, um, 32, dat, uh, dat aantal had Lars. Ja, jij gaat allemaal echt, het gaan, we gaan nu echt de grote stappen gaan omhoog. Ja, dat klopt. Hoeveel heb jij er openstaan? 98. 98? Ja. En, en laat je het gewoon staan? Of waar zit het hem in dat je er zoveel hebt? Ja, nou één ja, keer de zoveel tijd, dan is het kut, maar... Uh... Meestal wist hij vanzelf natuurlijk als je 99 hebt, want dan kan je niks eroperen. Oh, is dat zo? Ja, ja, bij mijn telefoon wel tenminste. Wat voor telefoon heb je? Uh, Samsung. Oh, ja, oké. Okay. Dan kan was... je max 100. Dus oh. dan zijn dat hij automatisch de laatste. Oh, dat wist ik ook niet. Nou, uh, wat, wat, wat horen ik allemaal? Lisa? Oh, dat heb ik niet. Ik heb een iPhone, dus dan kan je on ontelbaar doorgaan. Oké. Okay, Althans, ja. dat, dat, dat, dat denk ik. Want ik heb er ook al een aantal inderdaad over staan. Maar wat fijn dat dat automatisch dan gewist wordt. Dus jij hebt er nog eentje en ja, daarna uh, wordt het allemaal gewist dan weer. Nee, ja, gewoon de laatste. Dus oh, eentje wist hij dan. Zodat je ja. meer kan openen. Dus je blijft elke keer een beetje op 99 zitten dan ongeveer? Ja, meestal wel. Ja, precies. Oké. Okay. Uh, Joyce, 98. Uh, voor nu sta jij op de eerste plek. Het enige is, ik ga wel nog even een ronde doen. Dus ik zou zeggen, hou je mobiel in de gaten. Kan namelijk zijn dat als niemand er omhoog, uh, erboven zit... dat jij de winnaar bent. Dus dat moeten we nog even afwachten. Helemaal goed. Oké, okay, ja. nou Joyce, thanks in elk geval. En als ik je niet meer spreek, dan nog een, een hele fijne nacht. Dankjewel, je Thanks. Doei. -doe. Doe -doe. Doe -doe. ja, heb je nou meer dan 98 tabbladen geopend op je mobiel? Dat is wel belangrijk om te zeggen. Dus niet op je laptop, maar op je mobiel. Dan zou ik zeggen, stuur een berichtje in de Kiemerscap met jouw aantal. Kan ook met een foto. Mag ook. Het enige wat, wat, wat, wat jij fijn vindt, makkelijk is. Drie minuutjes geef ik ervoor. Dan start ik weer een nieuwe ronde, de tweede ronde. You've got... A hold of me, don't even know your power. I stand a hundred feet, but I fall when I'm around you. Show me an open door, and you go and slam it on me. I can't take any more. I'm saying, baby, please. Say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 Jammer is bij Q en Mercy. We zitten midden in de nachtwedstrijd. Ik ben op zoek naar de luisteraar met de meeste geopende tabbladen op zijn of haar telefoon. Even een korte resume. Ik begon met Johnny. Die had twee tabbladen openstaan. Die was lekker geordend. Daarna Lars. Die had er 32 openstaan. En ik eindigde net met Joyce met 98 tabbladen. Nou, ik heb iemand gevonden. Nou, die gaat er dubbel en dwars overheen. Anouk, goeie avond. Goeie avond. Anouk. Jij stuurde mij een appje, ik pak hem er even bij. Wat zei je nou? Ik schrok zelf ook van mijn aantal geopende tabbladen. Ja. Ja, het zijn er wel echt veel. Wat, wat zoek je ja. allemaal op zoal dan? Uh, nou, een beetje van alles. Ik werk zelf in een bioscoop. Dus het is eigenlijk heel veel bioscoop gerelateerd. Oh, en wat zoek je dan op? Hoe laat films rijden of, of de trailers ervan? Of alles? Ja trailers voornamelijk, en wanneer dan iets uitkomt. Oh ja, wat grappig. Ja. Um, want Anouk, hoeveel tabbladen heb je overstaan? 208. 208? <laughs> ja. <laughs> en wanneer gebruik jij je telefoon het meest? Als je opstaat, naar bed gaat, uh, tijdens, werk? Uh, uh, tijdens werk? Tijdens werk. Tijdens ja. werk ook? Ja. Is Dat dat mag? Of, of... Ja, ik ben, ik ben uh, manager, dus ik moet oh. snel. <laughs> Ja, dan mag het. Als jij de baas bent, dan kan het ja. gewoon. Ja. En, en doe je wel eens aan tabbladen wissen? Of wacht je gewoon tot, het, tot je het een keer opmerkt? En dan, uh... Ja, kijk, nu is het me opgewerkt, dus dan doe ik het vaak wel allemaal weer wissen. Maar ja. Ja, ik denk dat dit echt van het afgelopen half jaar misschien wel is. Ja, ook oh, bizar inderdaad. Wel grappig bij ja. een beetje opzoeken wat je uiteindelijk allemaal opgezocht hebt. Ja, inderdaad. Dat is wel leuk. <laughs> Anouk, 208. Ja, je staat nu op ja. plek 1. Um, ja. Ik ga nu nog de allerlaatste ronde doen. Um, mm -hmm. Dus ook voor jou geldt... mocht er iemand zijn die er overheen gaat, ja, dan helaas. Maar als er niemand overheen gaat, dan bel ik je zo meteen weer terug. Ja, is helemaal goed. Oké, okay, nou Anouk, en als ik niet meer spreek, een hele fijne nacht. Hetzelfde. Thanks, doei doeg. Doeg. Ja, heb je nou meer dan 208 tabbladen geopend op je telefoon? Dan zou ik zeggen, app nu met een berichtje in de Q-app. Want ik ga zo de laatste, allerlaatste ronde in. When I saw you on the street, I never thought I would be my teeth, I'm okay, never thought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 Thank uh you. -huh. Topic en I Adore You. Ja, ik ben deze nacht tijdens de nachtwedstrijd op zoek naar de luisteraar... met de meeste geopende tabbladen op zijn of haar telefoon. Even een deze mee. Hoe met Johnny? Twee tabbladen had hij open. Toen uh, sprak ik Lars. Die had er 32 geopend. Joyce, 98. En net als laatst had ik Anouk aan de lijn met 208. En ik ga er iets boven nu, want ik heb Donny aan de lijn. Goedenavond Donny. Hé, hey, goeie avond. Hé, hey, goeie avond Donnie. Hé, hey, hoeveel tabbladen jij hebt, heb jij op? Want ik had al net 208. Jij gaat er iets daarboven, hè? Ja, het zijn er oprecht 212. 212. En uh, had je dit al eerder gezien, dat je er zoveel open hebt staan? Ben je er maar bewust van? Half. Nee, ik hoorde het berichtje en ik denk, we gaan eens kijken. En ik ben me er nooit bewust van geweest eigenlijk. Want uh, ja, het is een soort automatisme dat je dat nooit afsluit. Ja. ja en voor het beet zijn het al 212. Ja, het is echt wel veel eigenlijk, hè? Ja, dat gaat sneller dan je denkt. Dat gaat inderdaad sneller dan je denkt. en um, Zou je nu bijvoorbeeld je telefoon aan iemand durven geven... die dan door je tabbladen heen kan scrollen... of zeg je, nou, dat is mij toch iets te privé? Oh, ik heb niks te bij hoor. Iedereen nee? mag kijken. Oh. Nee, absoluut niet, oh, oh, geen e probleem. Oh, wat grappig. Ik zou dat dus echt, echt niet willen, zeg maar. Dat iemand door mijn tabbladen even een beetje heen gaat scrollen. Nou ja, het zijn vooral wat... Uh... Ik had aan het kijken, want ik hoorde net uh, dat je aan de vorige lijst vroeg wat heb je laatst bekeken. Ja, ja. En was er was ook wat dingen van een, een, een vliegmaatschappij en ook allemaal niet zo heel uh, interessant verder dus. Maar het zijn echt 212. Uh, en dat is denk ik ook de reden dat mijn telefoon wat traag gaat soms. Ja, het is... dus dat, uh... dat zou de verklaring ja. kunnen zijn inderdaad. Ja. Misschien even ja. wisselen inderdaad, dat is wel een handig idee. Maar goed, daar ben je nu bewust van, dus dat kan je, kan je zo doen eventueel. Ja, dat is veel te Hé hey, 212, denk je dat er iemand overheen gaat? Ja, je weet het nooit. Het kan altijd gekker, hè? Het kan altijd gekker, dus, ja. Het kan altijd gekker, dus ik, ik durf het niet te zeggen. Nee, ja. Maar het, uh, het zou me verbazen, eigenlijk. Ja, nou, niet, uh, hou je vast, zou ik zeggen. Want er gaat iemand overheen. Zo. Ja, nee ja, absoluut, absoluut. Dus ik wil je bedanken. Thanks voor het leuk gesprek. Um, ja, en uh, en bis, en zou ik zeggen. Nou, succes aan de volgende dan. <laughs> ja, dankjewel hè. Oké, okay, bijna avond. Een... Ja, Jamie... Hoi. Hey Jamie, hallo. Uh, ja, je hoort net Donny212. Jij denkt, nou, uh, pff, dan ga ik even ja. wel even er heen ermee. Ja, ik dacht. <laughs> wat, hoeveel <laughs> heb jij erover staan? Ik heb er 304. 304, jeetje, Mina. wat zoek jij allemaal op, joh? Ja, uh, dingetjes voor spelletjes en collega's. Oh, collega's, spelletjes en collega's? Zoek ja. jij collega's op? Nee, oh. voor collega's. Oh, voor of zo. <laughs> Ik denk, je, je, je zit helemaal. De, de, weet je, je collega's even een beetje te stalken zo op LinkedIn en Facebook. Oh, ik snap met spelletjes nee voor je collega's. Oh, dat is wel lief eigenlijk van je. En um, ben jij wel iemand die een beetje geordend is of ben je vooral chaotisch? Uh, soms chaotisch, soms geordend. Oh, het ligt een beetje aan waar het op aankomt. Ja, ja oké. Okay. Nou, 304 tabbladen. Uh, dat is een hele hoop. En ook aan jou de vraag: denk je dat daar iemand overheen gaat? Nou, net als wat hij net zei, het verbaast me echt als iemand er overheen gaat. Oh ja, echt. Jamie, er gaat iemand overheen. Oh. Ja, ja. En dik ook, kan ik je vertellen. Ach. Ja, ook niet een beetje. Um, want, goedenacht Willem. Hoi, goede avond. Hé hey Willem, hé. Hey. Um, ja, je hoorde net al. Ik had Tony aan de lijn en Jamie, die zeiden allebei. Nou, als er iemand hier overheen gaat, dan, dan val ik van mijn stoel. Ja, klopt inderdaad. Het is een kwestie van niet opruimen. Nee, het is een kwestie van niet opruimen inderdaad. Nee. Jij wist ze eigenlijk echt nooit. Nee, eigenlijk niet. De, oud, de telefoon is twee, drie jaar oud... en ik heb eigenlijk nooit echt gewust. Nee, nou, nou, dat verklaart een hele hoop. Want Willem, hoeveel tabbladen heb jij geopend staan? Ja, 500 En ik kan de tweede tabblad eigenlijk uh, weer openen. Oh, meer dan 500. Ja. meneer, wat erg. Wat bizar. Want uh, wat is het laatste dat jij hebt opgezocht? Ja, de Rijkswaterstaat, A2, webcam. Oh, wat grappig. Dat hou je dan helemaal in de gaten. Ja, de oh, meeste drukte, zeg maar. Ja, ja, ja. En um, gebruik je ook wel eens die privé? Je hebt ook tabbladen privé, weet je wel? Incognito. Ja, klopt. Nee, die? eigenlijk nooit. Eigenlijk nooit. Oh, nee, oké, okay, oké. Okay. Nee, nee, nee. Hé, hey, Willem 500. Um, denk je dat er iemand overheen gaat? Ja, dat kan wel. Nee. Altijd natuurlijk. Willem, absoluut niet. Nee, oh, nee. Okay. er is niemand die er overheen gaat. 500 is het meeste van deze nacht. Dus daarmee win jij de titel winnaar van de nachtwedstrijd. En ook nog is het Q-prijspakket. Dus, gefeliciteerd daarmee. Ja, dankjewel. Ja, ik, uh, het, het, het loont toch nog eens om je oude mobiel gewoon een beetje op te sparen met die tabbladen. Ja, inderdaad. Tijd voor een ander mobiel eigenlijk. Ta <laughs> Alleen al door die tabbladen. Tijd voor een ander mobiel. Ja. Goed excuus, goed excuus. Hé <laughs> hey, Willem, ik wens je nog een hele fijne avond. Fijne nacht. En uh, thanks voor je tijd. Hetzelfde, dankjewel. Thanks, doeg. Hoi. hoi. Like coil!